9 uur, Dick ter Hark met het NOS-journaal. Voor de kust van Somalië zijn 22 gijzelaars... na bijna drie jaar bevrijd uit de handen van Somalische piraten. Dat gebeurde na een belegering van twee weken door Somalische militairen. De opvarenden zouden er slecht aan toe zijn. De bemanning komt uit Jemen, India, Ghana, Pakistan, Soedan en de Filipijnen. Door allerlei maatregelen is het aantal kapingen... voor de kust van Somalië dit jaar gedaald... Nu, op dit moment, worden er nog zo'n 120 zeelieden vastgehouden door Somalische piraten. Twee jaar geleden lag dat aantal nog rond de 600. De Sunday Times eist 1,2 miljoen euro van Lance Armstrong. In 2006 moest de Britse krant de Amerikaanse wielrenner 350.000 euro betalen vanwege laster. Sunday Times had Armstrong toen beschuldigd van dopinggebruik. In oktober werd bekend dat de oud-renner inderdaad doping had gebruikt. Hij werd voor het leven geschorst en hij moest zijn zeven toezeggers inleveren. Sandy Times wilde 350.000 euro terug met rente en de daar bovenop een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor de rechtsgang. Komt dus neer op zo'n 1,2 miljoen euro. De 3FM actie Serious Request heeft tot nu toe 6,1 miljoen euro opgeleverd. Kleine 3 miljoen meer dan vorig jaar op de vijfde dag. Bij het glazen huis op de Oude Markt in Enschede was het vanmiddag zo druk... dat er een derde brievenbus in het huis is gezaagd voor donaties. Het geld dat dit jaar wordt ingezameld gaat naar de bestrijding van babysterfte. De actie loopt morgenavond af. De dj's komen dan om negen uur het huis uit. Vorig jaar was de eindstand 8,6 miljoen euro. En bij Geervliet in Zuid-Holland is een vrachtwagenchauffeur aangehouden... die zeker 10.000 flessen wodka vervoerde. De man van 32 had valse kentekenplaten, geen groot rijbewijs en niet de juiste papieren om de drank te vervoeren. De politie hield de chauffeur aan nadat er was gebeld... dat de man met zijn wagen een huis had geschampt. De wodka is door de douane in beslag genomen. Het weer dan nog, vannacht opnieuw kans op regen. Morgen vooral eerst buien in het noordwesten. Temperatuur morgen rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. De persoonlijke no-nonsense aanpak van Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhoorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Geef aan het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. Op deze laatste zondag van de advent, tijd van verwachting, filmt kruispunt 24 uur op de afdeling Verloskunde van het Sint Ziekenhuis in Nieuwegein. Over geboorte van hoop, toekomst en nieuw leven, vanavond in kruispunt 11 uur, RKK, Nederland 2. Dit is Radio 1. KRO-NTR-VPRO. Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Anton de Goede. Ja, goedenavond luisteraars. Nee, Holland Dok Radio vanavond dus niet met het vertrouwde stemgeluid van presentator Vincent Bijlo. Die staat op dit moment een oudejaarsconferentie te houden in het Bevoorhuis te Zeist en is natuurlijk geheel verontschuldigd. Twee documentaires kunt u het komend uur van ons verwachten. Producties zoals u die van ons gewend bent... waardoor de makers meer dan gebruikelijk tijd, aandacht en moeite in is gestopt. En dat betekent vanavond zo rond kwart voor tien... een kerstvertelling van Marije Schuurman-Hes... met de titel De Dag Dat Kerstmis Won... waarin de nu volwassen Barto zich een kerstviering herinnert... die werkelijk als een nachtmerrie begon, lang geleden, veertig jaar geleden... Maar dat later dus, dit uur. We beginnen met wat ook een adembenemend verhaal is... rechtstreeks ontleend aan de realiteit. Het betreft een documentaire gemaakt door Frans Pollux... die als programmamaker werkt bij L1... de bekende Limburgse regionale zender. Titel? De kunst van het ziek zijn. De 21-jarige Risha uit Reuver bij Venlo... droomde ooit van een carrière als danseres. Maar ze is... Tegen wil en dank fotomodel geworden. Een fotomodel dat haar kamer niet uitkomt. Luistert u de komende 35 minuten naar De kunst van het ziek zijn. Naar het verhaal van Risha. Moet ik je dat vanochtend ik de euro? Dat vind ik best wel niet Ik ben Risha. Risha Steeks, 21 jaar. Eigenlijk dans ik al vanaf mijn vierde en thuis was ik altijd al uh, een uh, heel druk energiekind dus ik was altijd al s'morgens met de boterham eten uh, rondjes aan dansen en dan als het stukje boterham op was terug naar de tafel een nieuw stuk weer dansen dus zo begon de morgen en de rest van de dag zag er hetzelfde uit. En, uh, en toen, toen ik vier was, uh, gingen mijn vriendinnetjes, die waren all allemaal een jaar ouder, die begonnen met dansen, met jazzballet. En toen uh, had ik zoiets van, ja, dat wil ik ook. En dat wil ik ook doen. Eigenlijk eerst omdat je, ja, niet om erbij te horen, maar omdat je gewoon mee wilt doen. En uh, toen ik daar was, toen... Uh, toen heb ik meegedaan eigenlijk was ik te jong voor de groep, maar ik was zo blij en enthousiast dat ik in het begin als ik kijk rondjes zou liggen draaien en uh, duizelig werd en uh, uh, zo blij eigenlijk dat de lerares heeft gezegd van ja kom maar in de groep want het enthousiasme dat heeft ervoor gezorgd dat ze zei van ja ik denk dat dat wel lukt Toen is mijn moeder gaan zoeken naar iets in de buurt en is eigenlijk voor bij het Valero's College een Venlo tegengekomen. Uh, ja, ik kwam er toen achter dat het eigenlijk een vooropleiding was voor, uh, om professioneel danser te worden. Met 12 jaar, uh, twee keer in de week naar Venlo uh, na school, twee keer klassiek en één keer uh, folklore erbij. Je bent er verliefd op, je houdt ervan, het is, het is je passie. Ja, al je emoties kun je erin stoppen. Uh, toen ik twaalf was, hebben we een Hawaïse stokjesdans moeten doen. Toen zei de leraar: kijk naar de stokjes alsof ze van goud zijn. En dat heb ik braaf iedere, iedere opvoering gedaan. En daar kreeg ik ook complimenten voor, omdat ik als een van de weinigen heel blij en... Lief naar die stokjes zat te kijken. En die anderen die hadden zoiets van ja, het zal wel. En uh, ja, dat, dat, dat idee van dat je gewoon lief naar stokjes kunt kijken. Maar daar wel in je hoofd een, een beeld bij maakt. Waardoor je dat gevoel kan overbrengen naar die stokjes. Of wat het dan ook is. Toen is ook meteen het idee gekomen van ja, ik blijf hier. En ik ga volgend jaar naar de middelbare school. En dan met dat dansen erbij. Dit is... Waar ik wat ik ga doen. Ja, <laughs> Ik had het broodje, broodje niet zo uh, goed uh, beheersen. kreeg ik het de tweede keer net in mijn mond om een hapje te nemen. Maar daarna kon ik het niet meer terug op uh, het bordje krijgen. En dan, uh, ja, dan begint mijn arm raar te doen. En dan gaat hij verschillende kanten op. En dan moet ik dat bord weer verder van me af. En dat ging ook niet heel erg uh, normaal. Dus dan... Probeer ik dat met mijn knuisjes, uh, met mijn vuistjes, zo te duwen dat het uh, goed ligt. En dan uh, ga ik uh, na, comfortabel liggen met mijn hoofd op het kussen zodat mijn lijf kan ontspannen. En dan gaat het weer alleen zijn mijn handen. dan nou, uh, nou kan ik het broodje niet meer eten, dus... Uh, <laughs> dus dat gaat nou... Uh, ja. Als je het zou willen aannemen, dat zou heel fijn zijn. Het eerste jaar uh, van de, bij het vader was ging alles nog uh, prima. Uh, vond ik het geweldig en uh, het ging heel goed. En, uh, ik was wel vaker ziek, maar toen had ik daar eigenlijk of ik daar geen problemen aan in het eerste jaar. En dacht ik van ja, ik ben dat gewend, dat hoort erbij. Maar in het tweede jaar merkte ik nou, dat ik steeds meer ziek werd. En ook rare dingen, mijn, dat mijn armen ineens vast zat, dat hij niks meer deed. Maar ja, dan, dan, en iedere keer met elke, uh, elke optreden was ik ziek, had ik heel erg griep. En dan, ja, toen werd het steeds zwaarder. En dan merk je ook tijdens het, het optreden dat je aan het aftellen bent tot wanneer het einde van de dans komt. En dat is niet de bedoeling, want... Eigenlijk vind je het heel leuk, maar totdat je lichaam niet mee wilt... is er een soort strijd waardoor je denkt, ja, ik moet dat podium af, want ik kan niet meer. Toen ben ik na dat jaar ben ik, uh, gestopt. Nu nee, uh, hier uh, zijn we in mijn kamer en daar hangen heel veel foto's. <laughs> uh, ik heb een uh, ja, muur met allemaal foto's en plaatjes en dingen uh, die ik mooi vind. En uh, er staat heel veel, dus een soort halve uh, museum uh, geworden inmiddels. Schilderijen, uh, een uh, Mariabeeld staat er, uh, er staan tekenkopjes die ik verzamel, cactussen. Uh, uh, ja, van alles eigenlijk. Heel veel oude, oude meuken, om het maar zo te zeggen. Zoals mijn moeder het af en toe vindt, maar rotzooi. Maar ja, voor mij zijn er allemaal dingen die ik mooi vind. En uh, ja, waardoor het hier in deze kamer ook wel zeg maar leuk blijft. Ik vind het een hele mooie, prettige kamer. En voor mij, omdat ik hier leef en uh, de hele dag ben is het wel heel prettig om hier te zijn en naar mooie dingen te kijken, in die zin. Ja, ik lig in bed. Uh, de hele dag eigenlijk, bijna de hele dag. En aan het einde van de dag ga ik beneden, maar er staat ook een bed. En dan eet ik mee met de rest van het gezin. Die gaan dan bij me op de bank zitten. En dan kijk ik televisie en dan ga ik s'avonds weer naar boven en naar bed. Dus uh, ja, ik... ik uh, ik spendeer eigenlijk mijn, bijna mijn hele dag hierboven op mijn kamer. Af en toe iets schilderend of iets tekenend. Dus uh, ja, wat ik, wat ik aan kan op die dag. En uh, dit is mijn leven, eigenlijk, die kamer. Ik kan fysiek niet zitten. Um, ik heb uh, heel veel pijn, constant pijn in mijn lichaam. Um, constant ook moe. Um, mijn spierencontrole is niet goed. Dus neurologisch zijn er dusdanige dingen fout waardoor mijn spieren niet, of mijn handen, mijn lichaamzeden niet doen wat ik precies wil. Dus soms weet ik niet hoe ik moet lopen of hoe ik in een bed moet. Ja, vaak zijn er kortsluitingen of dingen waardoor ik uh, ja, niet kan functioneren. Op dit moment zijn mijn handen heel erg uh, beperkt in die zin dat het zeg maar zo van klootjes zijn waarmee ik niks meer kan. Dus moet ik geholpen worden met uitkleden, aankleden, tanden poetsen, in bad doen doet mijn moeder ook. Dus eigenlijk ben ik heel afhankelijk van de... Zorg van mijn, uh, van mijn ouders en voornamelijk van mijn moeder. Want die heeft uh, werk opgezegd om voor mij te zorgen elke dag en nacht. <lacht> ja, het spraak, het, ja, het is neurologisch, dus de spraak valt ook vaker weg. Of ik begin met brabbelen van een uh, taal die niet bestaat, of ik wil iets zeggen en ik kan het niet uitspreken, of ik verspreek me, of ik kom niet meer op woorden. Ik vergeet heel veel. Uh, fi ja Films en boeken. boeken kan ik niet lezen, want dan uh, vergeet ik de eerste pagina al. Uh, films kan ik wel kijken, maar die kan ik ook dan heel vaak opnieuw kijken... ...na een paar weken of maanden zelfs. Uh, soms, soms is het een week misschien. Dan kijk ik ze overnieuw met, met iemand anders. Eén keer met mezelf of dan met een vriend of met, met mijn zusje of met mijn moeder... En dan kijk ik hem opnieuw, want ik weet het toch niet meer. Of series op televisie is precies hetzelfde. Ik kan, uh, en in dat op zich is het wel heel handig dat ik dat nog een keer kan kijken. Want ik weet het niet meer, dus ik kijk dan met evenveel plezier. kijk ik ernaar. <middels> um, ik ben nu al drie jaar ziek, dus ik heb nu al... Drie jaar constante pijn, die is wel uh, naarmate de maanden verstreken erger geworden en op meer plekken gekomen. Eerst zat hij alleen in de buik, toen in de rug, uh, toen in de buik en de rug. En nu zit hij overal, dus het is mijn hele lichaam. Uh, het zijn alle soorten pijn, dus de, mijn aderen die branden, botten die pijn doen, reumatische pijn, aanrakingspijn, dat is iemand gewoon... Uh, met een vinger op mijn rug duwt, dat dat al enorme pijn uh, veroorzaakt. Of kleren die zelfs pijn doen. Da dat vind ik ook niet zo fijn. Eigenlijk trekken ze liever niet aan. Maar van de andere kant zijn ze ook weer leuk om aan te trekken. Dus Eigenlijk heb ik 24 uur per dag pijn. En uh, ja, nu drie jaar. Dus ik kan me ook niet herinneren hoe het zou zijn zonder pijn. Dat is gewoon uh, totaal onvoorstelbaar voor mij. kan ik me niet voorstellen. Dus uh, ja, op een bepaalde manier moet je daar dan uh, mentaal mee compenseren. Televisie te gaan kijken als je heel veel pijn hebt, of heel druk te gaan praten. Dat doe ik ook wel, dan klets ik mijn moeder de ogen van de kop af. Omdat die ja, te erg is en dan kan je gewoon niks meer en ben je verlamd. Nee, ik zelf heb daar niet zoveel moeite mee gehad. Ik heb het heel makkelijk gehad met het, eigenlijk met het accepteren van uh, de situatie zoals die is. In het allerbegin moet je, om het maar zo te zeggen, een soort van rouwen om het verlies van je lichaam. Uh, maar toen was ik eigenlijk nog veel minder ziek. En uh, op het moment waarop ik in een rolstoel ben gekomen, waarop ik nu steeds zieker word en langzaam. Mijn voeten niet kan gebruiken, mijn handen niet, uh, dat dingen niet, niet. Dat ik ze niet kan doen zoals ik wil. Ben ik eigenlijk heel erg. Ik uh, heb heel erg geaccepteerd zoals het is. En het gewoon over me heen laten komen. En. Uh, ja, me laten helpen door mijn moeder. En. Uh, ja, die me dan. een uh, servetje geeft. Uh, ja, ik doe altijd met een. Meestal met een uh, theedoek, met een slabbertje. Want. Uh, ik knoei mezelf helemaal onder. En heel af en toe kan ik daar wel geïrriteerd om zijn... als ik voor de tiende keer thee over mijn uh, kleren heen gooien op dezelfde dag. Maar dat is meer omdat het ja, dat, dat gewoon niet leuk is om thee over jezelf heen te gooien. Uh, ja, ik heb het eigenlijk uh, vrij makkelijk geaccepteerd. Dat, daar heb ik geluk mee gehad. Ik weet niet of dat aan mezelf ligt. Sommige mensen zeggen van dat dat knap is, maar... Ik weet niet of dat aan mij ligt als persoon of dat, dat, gewoon, dat ik daar geluk mee heb gehad, dat, dat, dat ik gewoon zo ben geworden of ben. Ja, dat is toch wel, je merkt wel dat in de afgelopen jaren dat het bezoek eh, vermindert. Op het moment dat je zeg maar ziek bent en iets hebt of bijvoorbeeld een behandeling gaat doen, dan ben je voor de buitenwereld officieel ziek, om het maar zo te zeggen. Dan krijg je ook kaartjes. En dan, eh, dan komen er eh, mensen langs of willen langskomen. Op het moment lukt dat niet omdat ik daar eigenlijk gewoon te ziek voor ben, krijg je ook energie van. Maar het neemt ook weer heel veel energie van je af. Dus daarna ben je wel kapot, om het maar zo te zeggen. Heb jij? Ik heb de ziekte van Lyme. Um, daar zijn de meningen in Nederland over verdeeld. Ik denk uh, niet alleen bij mij, maar bij meerdere mensen. Bij heel veel mensen. Ja, eigenlijk na heel lang zoeken van wat het was in ziekenhuizen, uh, heen en weer. Uh, eigenlijk was een balletje op en neer gekaatseld worden van ene specialist naar de andere en... Niks te vinden. En zijn we met, met het ziekenhuis niet ver gekomen. En hebben we op eigen initiatief die test laten doen. En uh, toen die test naar buiten kwam... Met, waarin het DNA van de bacterie in mijn bloed gevonden was... was het voor mij en ook voor mijn ouders duidelijk dat ik die ziekte had. Vanaf toen is dat ook bevestigd door een Nederlandse arts... die uh, nu homeopaten is. Uh, maar... Er zijn ook genoeg mensen in Nederland die dat gewoon niet geloven. Dus er is een test om te kijken of je Lyme hebt. Mm -hmm. En als je die test op jou uitvoert, dan heb je geen Lyme. De normale test die een normale huisarts zou doen om te kijken of iemand Lyme heeft, dat is de eerste test die ze doen. Daarop heb ik geen Lyme. En dan heb je een iets duurdere, die is denk ik 4 euro duurder. En dat is dan iets ingewikkelder. Die doen ze daarna meestal, ja, daar heb ik ook geen lijn bij. Maar als je kijkt naar het DNA van de bacteriën, dat is een PCR-test. Die gebruiken ze bij andere ziektes wel. Uh, en meestal zelfs bij de, een dierenarts heeft me laten vertellen... dat bij dieren geeft dat juist de doorslag, omdat het DNA is. Als het in het DNA zit, is het... Kan je er niet omheen, dan zit het er gewoon in. Dus, uh, en daarin is die bacterie gevonden. Dus voor mij is het Lyme. En uh, Toen ik naar Duitsland ben gegaan voor mijn eerste behandeling. En daar patiënten heb getroffen. Uh, ook al was ik zieker als de rest. Je hoort allemaal dezelfde verhalen. Ook in het ziekenhuis hoe dat is gegaan. Dat je niet geloofd wordt. Uh, van het kastje naar de muur gestuurd. En dezelfde klachten, beginklachten vooral. En dan kan hier een arts wel tegen mij zeggen: Nou, Russe, je hebt dat niet, maar voor mijn gevoel heb ik het wel. En uh, daarvoor had ik niks. En uh, wat heb je eraan om niks. Het ergste is om niks te hebben, maar wel ziek te zijn en niks te kunnen doen. Dus alleen maar te liggen en af te wachten en zieker te worden. En, Misschien wel naar dokters gaan, maar die kunnen je allemaal niet vertellen wat het is. En je mag niks doen. Je kan niks doen. Uh, dus ik, ik, ben, ik weet zeker dat ik Lyme heb. Maar het gevoel, om toen ik naar Augsburg ging, om in Duitsland, om daar die behandeling te doen. En daar, zeg maar, te vechten tegen de Lyme. Dat is... Uh, ja, je, ik werd er heel ziek van. Dus Leuk kan je het niet noemen, maar het is gewoon... Je kan eindelijk iets doen tegen je, ziek, je ziekte. Je kan er eindelijk tegen vechten. En dat is heel belangrijk. Maar je hebt dus een uitslag van een wetenschappelijke medische test, DNA-test, die zegt dat je Lyme hebt. En als je nu met die uitslag bij die mensen, bij die doktoren komt... die eerst zeiden op basis van die andere test dat je geen Lyme had... wat, wat doen ze dan met de uitslag van die DNA-test? Dan zou de meerderheid me op dit moment nog niet geloven. Uh, denk ik. Um, ik weet niet wat ze ermee zouden doen. Uh, Want dat is, voor de orde, dat is geen homeopathische alternatieve test. Het is een... Het is een gewoon volledig me medisch. Medisch verantwoorde test. Het is alleen zo dat in het geval van Lyme die test nog niet wordt erkend. En het, dat is het probleem. De richtlijnen hier zijn anders dan de richtlijnen in Duitsland en in Amerika. waar ze al verder zijn. En hier zijn ze nog in het ratboot uh, bezig met uh, Lyme en het behandelen van chronische Lyme patiënten. Of gewoon 9 patiënten in het algemeen om erachter te komen hoe die ziekte in elkaar zit. En dan komen ze er ook achter dat het complexer is als in eerste instantie gedacht. Maar uh, ja, dat is daar. En de rest van Nederland die ligt eigenlijk op dat gebied ligt het nog enigszins achter. Dus in, in Duitsland en in Amerika, maar ook hier vlak over de grens, twee kilometer, de, daar zou je lijm hebben? Nou, ik weet niet, in Duitsland is ook verdeeldheid. Dus uh, dat is niet alleen in Nederland. In Duitsland heb je ook gedeeltes ziekenhuizen waar je komt en daar geloven ze het niet. En dan zou je misschien, uh, zoals jij zegt, twee kilometer verder kunnen komen... en dan heb je een ander ziekenhuis of een andere arts, en die gelooft je wel. Dus het is heel verdeeld. En dan zeggen ze gewoon, omdat ze niet zeggen van ik weet het niet, zeggen ze... Uh, ja, dit is psychisch. Ga maar naar een psycholoog, uh, waarschijnlijk zit het daar iets tussen de oren. En dan kennen ze je niet, ze hebben je verhaal amper aangehoord. Maar dat komt gewoon omdat het niet in hun hokje past. En dan duwen ze je daarin. En daardoor hebben wij natuurlijk ook heel vaak nagedacht of dat misschien niet het geval is. Ik heb ook door een psycholoog laten... Uh, onderzoeken of het niet uh, psychisch was. Dat was totaal niet het geval. Uh, dus uh, daar geloofde ik zelf ook niet in, maar ik wilde gewoon een bewijs tegen die artsen. Dat ik een blaadje kon laten zien kijk, het is niet zo. Want je wordt gewoon zelf op een gegeven moment... Ja, als je zo vaak dat verteld wordt, dan ga je gewoon twijfelen en dan gaan mijn ouders twijfelen. Zo erg gaat het op je inwerken. Ik heb serieus gedacht dat ik dood ga. Dat was niet dramatisch. Dat was gewoon serieus, uh, logisch nagedacht van er gebeurt niks. Niemand weet wat het is. En ik voel me zo slecht van binnen. Ik voel dat er iets me aan het op het eten is, bij wijze van het spreken. Dat het wel zou kunnen zijn dat ik vanmorgen morgen niet meer wakker word. Uh, dus het is echt een sluipmoordenaar die heel langzaam... Uh, steeds meer van je lichaam overneemt. Uh, die heel makkelijk kan verholpen worden als je er heel snel bij bent. Uh, dan ben je met vier, hoogstens vier weken antibiotica er af en toe vanaf. Uh, dus het is gewoon een, een, een, een heel complexe ziekte die, die voor de buitenwereld heel moeilijk is om te zien wat er echt aan de hand is, waardoor twijfel ontstaat, waardoor ook isolement, sociaal isolement ontstaat. Uh, waardoor veel mensen die me geschreven hebben... naar aanleiding van ons project... Uh, me hebben verteld dat ze niet gegeloofd werden... door de eigen familie of uh, de partner. En uh, dat is heel erg eraan. En dan heb je nog de artsen daarbij... die ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Met al die rare klachten... die uh, eigenlijk ongezegend niks met elkaar te maken hebben. En dat allemaal door de beet van één klein beestje ooit... Ja. En uh, toen viel mijn moeder ineens in. En dat weet ik zelf ook nog heel goed. Dat toen ik tien of negen was. Dus dat is nu bijna tien jaar geleden. Uh, dat ik uh, toen op vakantie in Frankrijk... waar toen de, take al heel, uh, de besmette take toen al heel erg uh, actief was. Om het maar zo te zeggen dat ik daar op mijn, op mijn borstje gebeten ben door een, uh, door een spinnetje of een teek. Ik weet niet wat het was, maar ik had wel uitslag. En we zijn daar naar een dokter gegaan, omdat die uitslag heel pijn deed en brandde. En, maar ja, die dokter die kon niet goed Engels en die heeft toen gezegd... Uh, Ietsen, nietzij, bietzij, spider En uh, ja, dat kan een teek zijn, dat kan een spin zijn. Dat weet je niet. En dat is toen overgegaan, maar dat wil niks zeggen. Want die rode kring, waarmee heel vaak wordt gezegd... van je moet een rode kring hebben om Lyme te hebben. Uh, om, om besmet te zijn. Dat is uh, totale onzin. Als je hem hebt, dan zou ik zeker naar de, naar de dokter gaan. Want dan ben je besmet. Dan ben je gebeten door een besmette thee. Maar je kan... Uh, uh, meer dan uh, 40% van de gevallen die Lyme hebben, die gebeten zijn door een teek, die hebben nooit een kring gehad. Maar dat denken mensen vaak en daarmee gaan ze ook dan de fout in, waardoor het zeg maar daarna gaat sluimeren en die gevallen krijgt zoals mij die heel erg ziek worden en daar heel moeilijk van afkomen. Wat is er nu nog aan te doen? Eigenlijk is dat... Uh, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk nog opties, maar het probleem is dat je niet weet of het werkt. Uh, ik heb één keer een hele zware antibiotica-kuur gehad van drie maanden. Uh, door een uh, gespecialiseerde arts in Lyme, waar ik zat met allemaal Lyme-patiënten. Dat kan je je voorstellen als een, als een chemokuur. Uh, zo zwaar is dat, zo lichamelijk zwaar. En, uh, uh, alleen je haar valt niet uit. En, uh, dat is wel iets wat je uh, een antibiotica behandeling... dat is wel iets wat ik nog een keer wil proberen, als dat kan. Dus uh, ik moet nu aansterken voor een tweede antibiotica kuur Dat is het plan. Dus je moet zoeken naar de cocktail die voor jou werkt... maar omdat het proberen van zo'n cocktail jou zo ziek maakt... Uh, kun je dat niet eindeloos proberen? Nee, uh, het is ook zo dat, ik, dat, je, dat een arts op een gegeven moment misschien na twee... Misschien al drie keer moet zeggen van nou, uh, dit is het. Uh, kan je niet uh, nog tien keer uh, een antibiotica be uh, behandeling geven? Dit is gewoon, het, het werkt niet. Het kan ook gewoon niet werken. En, uh, en dan? Ja, dan moet je, kun je, dan is het denk ik gewoon accepteren dat het blijft. Uh, het is natuurlijk niet zo dat als, ik, als dat bij mij zo zou zijn dat ik bij de pakken neer zou gaan zitten. Ik zou altijd zoeken naar... Uh, manieren, maar dan moet je de, de alternatieve geneeswijze in, dus de natuurkundige uh, geneeswijze in vooral, om, uh, om een verbetering van je van levenskwaliteit te gaan zoeken. Maar met de dood of zo ben je niet bezig? Uh, ik ben niet bezig met het feit met, met de dood, nu niet. Ik heb natuurlijk, ben er wel mee bezig geweest natuurlijk, als je heel ziek bent en ook zo'n antibiotica in ingaat. Je gaat er niet aan dood, maar je bent zo ziek dat je heel dicht bij dood zijn bent. Dus natuurlijk heb ik daar ook over gepraat en met mijn ouders over gehad. Uh, dat is zeker iets ook niet wat ik, wat ik niet uitsluit. Je kan van Lyme dood gaan, zeker als er niets meer aan te doen is. Dan, uh, dan ga je organen geven op een gegeven moment op en dan heb je orgaanfalen en dan is het over of het kan met een longontsteking die uit de hand loopt of een griep die uit de hand loopt, ook uh, gedaan zijn, dan, dat daar gaan heel veel patiënten aan dood aan een uit de hand gelopen ontsteking die ze hebben opgelopen, als het zover is, dan heb je wel, dan merk je wel voordat je doodgaat. Uh, dat het eraan ziet te komen. Want als het op een natuurlijke manier gaat, dus met orgaan falen, dan is het ook een hele lange lijdensweg. Dus dat is wel niet iets wat zomaar plotseling gebeurt. Dus, ja. En de dood hoort bij het leven, dus... Ik zie niet waarom dat je daar niet aan zou moeten denken, ja. Dat is toch gewoon... Ik vind me nooit zielig. Ik vind het ook vreselijk als mensen me zielig noemen. Um, je bent niet zielig als je ziek bent. Uh, ik snap wel dat mensen dat zeggen, maar dat, dat klinkt op een bepaalde manier heel denigrerend. Um, omdat ik mezelf ook totaal niet zielig voel. Ik ben ziek, ja, dat is rot. Um, maar er zijn meer mensen ziek op deze wereld. En sommige mensen, er moeten nou eenmaal zieke mensen zijn... Nu. Er zijn zieke mensen en sommige mensen zijn, worden dat, die hebben pech en ik zie het meer als pech, iets wat me overkomen is, maar niet iets waardoor ik dan zielig ben en uh, ook soort van, ja, niet meer meedoen aan de samenleving, want heel veel mensen, ja, zo, zie, dat, zo is zielig in mijn ogen. Zo van, oh, dat ligt allemaal maar wat, uh, niks te doen en uh, ja, dat, dat, dat heeft niet echt meer waarde voor de omgeving of de samenleving. In mijn ogen komt dat zo over. Ik denk dat mensen dat vaak zo zien, dat gehandicapten um, zielig zijn. Want je zit in een rolstoel. Maar het is meer de manier anderen, waarop anderen jou behandelen. Door niet naar jou te kijken. Door tegen degene achter jou te praten die aan de rolstoel staat. Door... Uh, ...je te behandelen als een klein kind af en toe... ...omdat je in een rolstoel zit en dan misschien uh, niet meer normaal kan praten of zo. Ik heb een moment gehad waar ik in de biep stond beneden... ...en mijn moeder was bovenin de biep om boeken te halen. En, een en ik zat in een rolstoel beneden en dan zie je die mensen die de trap afkomen... Um, ...heel nieuwsgierig van wat is dat. Die kijken één seconde en draaien daarna meteen hun hoofd weg en lopen weg. En ik heb... Iedere keer dat iemand naar beneden kwam hallo gezegd. En ik heb maar één keer hallo terug gehad. En dat is gewoon dus de buitenwereld die, hoe die omgaat met gehandicapte mensen. En dat is eigenlijk waardoor mensen zoals ik in een zielige positie worden geplaatst, om het allemaal even zo te zeggen. Ik ben me totaal niet zielig. Ik uh, ben heel gelukkig, ondanks alles. En uh, ik, uh, ik, ik ben elke dag blij als ik wakker word. Ik kan me goed voor maken van morgen tot avond. Uh, natuurlijk is het soms heel vervelend als ik heel veel pijn heb en me niet goed voor. Maar dan ben ik nog steeds niet zielig. Ik ben nooit zielig. Dit is mijn uh, afgesloten internetpagina uh, waar alle foto's op staan uh, die Harriet Lillet uh, van mij heeft gemaakt. Lilith heeft foto's gemaakt van toen mijn oma op bezoek kwam. Mijn oma is na 94 jaar geworden en uh, ja, die vindt het natuurlijk vreselijk dat ik ziek ben. En, uh, die is zelf ook niet meer zo mobiel. Dus die moet af en toe, uh, nou ja, binnen zijn huis wel. Maar om nou naar mij toe te gaan, is af en toe toch een onderneming. En uh, deze week komt ze weer als het goed is. Maar uh, ik zie er eens af en toe. En dan is het weer een, uh, ja, een, een weerzien. En dan kletsen we over, uh, of oma klets vooral, over van alles en nog wat. En uh, hier is een foto van, uh, ja, uh, even kijken, het... het, het het afscheid, zeg maar, als oma weer naar huis gaat. En dan uh, daar pakt ze mijn hoofd vast en daar, uh, daar uh, legt ze de hoofd tegen het mijne. En uh, dan zegt ze altijd iets liefs. En uh, ja, dat is. Uh, ik vind het een hele mooie foto. Uh, ik denk dat het voor sommige mensen ook wel emotioneel kan zijn, maar ik word er heel blij van als ik naar kijk. We hebben ook modelfoto's. Uh, Waar ik me ook voor opmaak en uh, van tevoren en uh, aankleed. Dat uh, selecteer ik dan uit als ik weet wat het plan is. Of Soms hebben we het samen bedacht, soms heb ik iets bedacht. Meestal die variaties bedacht. Uh, we hebben ook een foto gemaakt uh, waar ik als Lazarus in de doodskist ben gaan liggen. Uh, dat was uh, achter in de tuin bij Lillet. Dat kan uh, heel... Uh, Sommige mensen ziet het er misschien echt mijn kabel uit dat ik in een dooskist ben gaan liggen. Ik heb mezelf, uh, mijn moeder heeft me helemaal ingewikkeld in uh, verband en uh, om het hoofd en om het lijf. En uh, toen ben ik erin gaan liggen, moest ik er half uitkruipen, wat nog een hele bedoeling was. We doen het allemaal met z'n uh, tweeën, en dan meestal mijn moeder als assistent af en toe. Dus dan uh, liggen er allemaal kussens en nakentjes in die dooskussen... zodat ik niet te veel pijn heb. En dan moet ik er op dat moment uitkruipen... en me zo lang mogelijk vast proberen te houden... en mijn gezicht niet zo trekken dat het lelijk is... maar dat het een beetje om aan te zien is. En dan, uh, ja, en dan uh, als, ik, als ik het niet meer volhoud... dan plof ik weer terug in die kist. En dat doen we dan een paar keer totdat Harriet zegt, Lilith zegt... van, uh, nou, het is... Uh, we hebben hem. Of, uh, ik denk dat, dat er wel een paar goede tussen zetten. Dus het uh, is dus altijd uh, behelpen. We doen het niet zo... Uh, je ja, doet we... het ook hier in bed. Dan kleed je je helemaal aan. En dan, uh, en, en dan wordt het een gestileerde foto. Ja, ja het is ook vaak zo. Uh, er is natuurlijk een foto van mij gemaakt. als Frida Kahlo. Die uh, ook in de krant heeft gestaan. Die denk ik het meest bekend is tot nu toe van het project. En... Uh, dan lijkt het eigenlijk alsof ik tegen een muur aan sta, maar het is gewoon zo gedaan. Maar ik lig eigenlijk in feite gewoon in bed en dat wordt uh, heel kort gedaan. Want je ziet op die gestilleerde foto's hier op je paas best uit met uh, pakjes aan en, en mooi gemaakt. Maar ze fotografeert ook die niet gestilleerde momenten hè, waarop je op je slechtst bent, zeg maar in de ziekte. Ja, Arriette heeft heel veel, eigenlijk het grootste deel van de foto's zijn gemaakt op momenten waarop ik eigenlijk normaal bezig was uh, uh, thuis, uh, knutselend of als oma op bezoek kwam of waar ik in bad ga. Dus er zijn heel veel uh, documentaire foto's om het zo te noemen. Ik wil het is totaal niet uh, um, bedoeld om uh, mezelf in de spotlights te zetten op die manier van uh, goh, la laat ik eens zien hoe, uh, hoe leuk ik ziek kan zijn maar uh, omdat ik wil laten zien dat met dit project uh, ja dat je dus ook een volwaardig leven kunt leiden en ook om te laten zien dat als je ziek bent, dat je dus niet zielig bent dat je wel uh, ja, gelukkig kunt zijn en dat je dingen kunt doen en uh, dat is het idee daarachter, dat, dat, dat je gewoon kunt laten zien, oké okay, ik ben ziek, maar ik besta nog Eigenlijk uh, is dat wel grappig, want het was niet per se de bedoeling om model te worden, maar dat ben ik nu wel geweest. Ik denk niet dat het voort zal zitten, misschien zal ik nog wel met Lilith wat foto's maken uh, na dit alles. Maar uh, um, ja, kunst maken, dat zal ik wel blijven doen en dat is ook mijn plan uh, om dat te doen totdat ik hopelijk weer naar school kan en dan ga ik... Uh, modevormgeving studeren, maar ik weet nu al wat meer over de kunstwereld door dit project. Uh, en ook over de modewereld, daar uh, heb ik natuurlijk veel over kunnen denken in bed. En ik denk dat het een soort van combinatie tussen twee wordt, later als ik daarvoor mag kiezen, als ik groen ben. <laughs> Ik van nou, de euro dat vind ik best. Wel mooi. Ik, uh, hoor, ik ben Risa, Risha Steeks, uh, 21 jaar. Uh, aan het bed gekluisterd, maar totaal niet zielig. En uh, ik vecht uh, dagelijks tegen de ziekte en hoop elke dag dat ik beter word om in de toekomst weer naar school te kunnen gaan. En uh, eigenlijk het leven te gaan leiden, wat ik gehoopt had dat ik zou kunnen doen nadat ik mijn VWO-diploma had gehaald. Dus dat ben ik. En dat was De Kunst van het Ziek zijn. Een documentaire gemaakt door Frans Pollux, programmamaker bij L1 die eerder werd uitgezonden op deze Limburgse zender. En trouwens, de foto's die fotograaf Lilith van Richa maakte... die ter sprake kwamen in de documentaire... die zijn tot en met 18 januari te zien in het Roermondse Huis voor de Kunsten. En deze expositie zal vanaf juni ook te zien zijn in Amsterdam... in Galerie Amsterdam Outsider Art. Begin deze maand verscheen er bovendien een boek met de foto's... Richa a story by Lilith... En de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Onderzoek naar de ziekte van Lyme, die Rizja dus nu al jaren in bed houdt. Meer informatie www.takeonme.nl En dan takeonme, gespeld T-E-E-K, van take dus. U luistert naar Holland Doc Radio straks hebben we nog een prachtig kerstverhaal in petto... na de muziek van Matthew E. White. En Matthew E. White is een nieuwe ster uit de Verenigde Staten... inmiddels ook ontdekt in ons land. Debuutalbum eh, heeft als openingsnummer dit nummer One of These Days. I know you can't help that you smile so it's hard to Hard to look away. Your eyes make peace like a river, and your eyes make a love like an ocean. I can never look away, oh baby, I can never look away. You give me joy like a fountain deep down in my soul. You give me joy like a fountain soul Oh, child, everything else we do You give me joy like I found deep down in my soul You give me joy like Tot zover de muziek van Matthew E. White van zijn debuutalbum Big Inner. Want we hebben nog een kerstverhaal hier in Holland Dog Radio. De dag dat Kerstmis won is een kerstverhaal. Een kerstverhaal dat draait om Barto. Barto was dol op Kerstmis. En kerst was geen kerst zonder boom. Ieder jaar ging hij samen met zijn moeder vlak na Sinterklaas een kerstboom kopen. En met de grootst mogelijke voorzichtigheid hielp hij zijn moeder met het optuigen van die boom. Bartol is nu volwassen en hij herinnert zich de kerst. Vooral die ene kerst die zo rampzalig begon, 40 jaar geleden. Het was al bijna kerst en we zouden gaan verhuizen. We gingen verhuizen in januari. En mijn moeder die kon niet goed tegen dit soort dingen. Die was niet opgewassen tegen verhuizingen... Mijn moeder liet zich altijd opnemen in het ziekenhuis... als er belangrijke dingen te gebeuren stonden. Ik ging naar mijn moeder in het ziekenhuis op visite. En ik dacht dat ze doodging. Want ze lag daar zo en ze zag er verschrikkelijk slecht uit. Ja, ik, ik zat er wel mee. Op school vertelde ik tegen iedereen dat mijn moeder doodging. Maar ondertussen had mijn vader afgekondigd dat... jongens, dit jaar wordt er geen kerst gevierd, het zit er niet in... Mama is er niet en we gaan toch in januari verhuizen, dus vergeet het maar, er wordt geen kerst gevierd. Nou ja, dat was in mijn beleving als, als kerstliefhebber, was dat echt een klap in het gezicht natuurlijk, dat vond ik verschrikkelijk. Ik herinner me die weken als, als hele bange, hele angstige weken, waarin we voortdurend iets dreigden. He, was het niet de dood van mijn moeder, dan was het wel de hand van mijn vader ja dat ontzettende behoefte had aan juist aan kerstmis... en verlangde naar het opzetten van de grote kerstboom in de huiskamer. Dat ging dus niet door, dat feest. Er werd geen gevierd dit jaar. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga een kerstboom kopen en ik ga kerstmis redden. Ja, toen heb ik dus echt geld zitten opsparen... Hij woonde in een straatje, in zo'n buurtje wat in de vijftige jaren was gebouwd. En uh, wat eindigde op een binnenplaats, een soort uh, grasveld. En aan de andere kant was een winkelcentrumpje. En op dat winkelcentrumpje, dat wist ik natuurlijk heel goed van de jaren daarvoor... daar werden kerstbomen verkocht. Dus ik op weg naar dat plein. en uh, Die handelaar in, in bomen die stond daar alweer met zijn bomen. En ik zei, ik wil een heel klein boompje hebben. Want ik wilde een heel klein hebben. Omdat ik had een plan opgevat... Om de kerstboom, ik dacht van ja, dat lukt nooit om de kerstboom in de huiskamer te zetten, want mijn vader wil dat niet. Dus ik had een plan opgevat om die kerstboom op zolder te gaan neerzetten. Waar stukken afgescheiden van de zijkant, waar behoorlijk grote kasten in waren en waar je in kon spelen, waar we altijd hutten in bouwden en noem maar op. Ik had dus wel al in de smiezen van ik moet daar niet met een gigantische kerstboom bovenin als klein jongetje. Hoe, hoe til je zo'n kerstboom naar huis? En ik had geen geld genoeg. Dat was ook nog zo erg. Toen had ik uiteindelijk eentje uitgezocht. Nou, ik denk dat hij net zo groot was als ik. Misschien 1,10 meter. Tien. Toen moest ik dat ding naar huis gaan sjouwen me heel bekeken voelen. Maar ook wel weer zo'n buurvrouw die je dan tegenkomt, die je vriendelijk toeknikt. Die denkt van alles is goed in, in het huis van de buren, hè? want uh, ze hebben gewone kerstboom En kijk toch eens, die, die zoon die haalt toch maar zijn kerstboom in huis voor zijn moeder. En nou, toen heb ik de kerstboom via de keukendeur naar binnen ge, gehaald. En nou, toen moest hij nog die trap op natuurlijk. Het was vreselijk hoog. Nou goed, was, uiteindelijk was die kerstboom boven. En toen was het eigenlijk al veel te laat in de middag... en mijn vader kon ieder moment thuiskomen. En toen dacht ik, oh jee, wat moet ik nou doen? Dus toen heb ik die kerstboom in, in die kast, in de speelhut, gesleurd. En inmiddels, mijn vader, ja, die dronk nogal veel... dus die kwam ook, geloof ik, in beschonken toestand thuis. Zoiets, ja, als kind herinner je je allemaal niet precies... want je merkt niet of je ouders dronken zijn... maar je merkt wel dat er weer iets niet zo helemaal lekker zit... En op een gegeven moment durfde ik, was ik ineens ontzettend bang. Toen dacht ik, ja, maar oh ik, word, ik ga betrapt worden en wat, wat gaat er nou gebeuren en zo. En dan zal ik er niet vreselijk van langskrijgen. En toen uh, dacht ik, ik, kan, ik durf die kerstboom niet, niet meer uit die kast te halen. Dus nou, toen heb ik de kerstboom in die kast helemaal opgetuigd. Ik wist natuurlijk heel goed waar de kerstpullen stonden. Want dat, dat was mijn specialiteit. Ieder jaar wist ik waar dat stond. En ik wist ook heel goed hoe je die, die balletjes heel voorzichtig uit hun papier moest halen. En, en dat je met alles verschrikkelijk voorzichtig moest zijn om het niet kapot te maken. In de kerstversiering zaten, zaten ook dingen die voor mij ontzettend veel betekenis hadden. Was bijvoorbeeld, er waren twee engelen zaten ertussen. er tussen. was een goede engel en een kwaie engel. En die, die, ja, die hadden iets met elkaar, want die, zonder elkaar konden ze ook niet. Hè. Ze moesten wel allebei in de boom hangen. Eerlijk gezegd, die goede engel zag er nogal onbenullig uit. Hij was een soort sneeuwman. Misschien was het eigenlijk wel een sneeuwman, maar hij noemde hem altijd de goede engel. En die kwaie engel die zag echt inderdaad uit als een Uriel met zo'n zo zwaard. Een beetje somber kijkend. Nou, dus die ook erin opgehangen, een prominente plaats gegeven. En het was zo gezellig eigenlijk. Hè? Mijn broertje, die uh, mocht dan als enige ook in die kast. Want uh, die, die had ik in het complot betrokken. En nou, die vond het eigenlijk ook wel heel gezellig. Die zag ook eerlijk gezegd het gevaar er niet zo van. En ja, we hadden er eigenlijk wel een soort kerstmis toch een beetje op onze manier. En ondertussen ging dat uh, bezoeken naar die ziekenhuizen ging gewoon door. En, uh, ondertussen de buurvrouw Tante Sien heette ze. Die dan op mijn jongere broertje paste. Die niet altijd meeging naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment kwam mijn vader erachter dat, uh, dat er dus boven toch een kerstboom was opgezet. En ja, hij werd woedend. Hij was woedend. Hij was zo kwaad. Ja, die wilde mij ervan langs gaan geven. En eerst moest hij natuurlijk zien waar die kerstboom stond. En ging hij mee naar boven. En ik had eerlijk gezegd nog een beetje de hoop dat als hij nou die kerstboom zou zien. dat hij dan zou zeggen: Van God, het is toch wel heel gezellig. Maar nee, hij was woedend. En wat wij ook al. Als, kind, dus als een er ervan doorgaan als we een pak slaag kregen. Om te kijken of we het nog konden ontlopen. Dus ik uh, hol die zoldertrap af. Maar ik land dus uit die trap die met een soort bocht beneden kwam... land ik met mijn hoofd op die punt van die uh, bank En was bewusteloos. Boom uit. Licht ging uit. Het volgende moment word ik wakker bij de buren in huis, in de armen van Tante Sien. En mijn vader stond daarbij. Ineens een heel stuk minder groot dan ik me als kind voorstel. Want hij kreeg ontzettend van langs van Tante Sien. Hij kreeg er zo geweldig van langs. Want hij stond te schelden en te tieren en dat dat zo absoluut niet uh, kon. En ja, ik weet nog wel, zelfs al had ik nog wel redelijk pijn in mijn hoofd... dat ik toch ook wel een beetje, ik lag eigenlijk daar wel een beetje van te genieten. Ja, dat klinkt misschien wel gemeen, maar uh, ik vond het toch wel geweldig... dat, uh, dat, die, dat deze man dus er zo van langs kon krijgen ook. En het zich liet zeggen. Want iedereen was er. Alle kinderen van hun, alle kinderen van ons. En iedereen stond daaromheen natuurlijk, kijken of, of ik nog bij kwam. Hè? Nou goed, ik kwam bij en En toen was eigenlijk binnen vijf minuten was de hele affaire beklonken. En die kerstboom had gewonnen en mocht naar beneden. Maar mijn vader moest dus bakzeil halen. Ik voelde me nog wel een beetje bang en bezwaard. En ik dacht van, ja, zal die niet toch nog worden weggehaald? Maar nee, de kerstboom ging naar beneden... en hij werd helemaal afgebroken en opnieuw opgetuigd. Daar was ik natuurlijk verantwoordelijk voor, dat kon ik goed. En uh, nou, er stond daar dus een heel klein kerstboompje. Eigenlijk relatief voor de huiskamer, op een, op een krukje bij de kachel. En nou, toen hadden we toch nog een... Uh, Kerst, een echte kerst. <tot> De dag dat kerstmis won, werd gemaakt door Marije schuurman Hess en componist Hugo Verweij. En daarmee zit deze editie van Holland Doc Radio erop. Volgende week maken we plaats voor een lang, drie uur durend rechtstreeks gesprek dat verslaggever Ellen van Dalen gaat voeren met onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Dit in het kader van VPRO's marathon interview. En in het nieuwe jaar is Holland Doc Radio dan weer op 6 januari van de partij met de documentaire Zonder Koffer ben je sneller op zoek naar een verdwenen asielzoekster. Een documentaire van. Anne Martens. Dat op 6 januari. Tot dan. Kerst met Casaluna. Kruip eerste kerstdag na het kerstdiner bij elkaar... en luister naar Radio 1. Guilaine Plag presenteert een feestelijke editie van Casaluna... met vijf echte verhalenvertellers. En er is live muziek. Kerst met Casaluna. Eerste kerstdag vanaf middernacht op Radio 1.